Aoue-hand verwijst naar een uitspraak van de bestuursrechter in Amsterdam... die het traditionele koninginnedagvuurwerk in Weesp... heeft verboden op basis van de Flora- en Faunawet. Bij een aanval op het hoofdkwartier van de politie in de Iraakse stad Kirkuk zijn zeker dertig doden en tientallen gewonden gevallen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Een zelfmoordterrorist blies zich op in zijn auto... en daarna probeerden gewapende mannen het hoofdkwartier van de politie in te nemen. Dat zou niet zijn gelukt... Kirkuk is de belangrijkste oliestad van Irak. Het bezoek van PVV-leider Wilders aan Australië leidt tot commotie in dat land. Australische racisten roepen hun achterban op om later deze maand naar de bijeenkomsten van Wilders te gaan. Ze moeten in actie komen als islamitische betogers proberen de bijeenkomsten met geweld te verstoren. Dat schrijft een Australische krant. Islamitische organisaties geven hun achterban het advies om Wilders te negeren. Het weer bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. In het midden en oosten van het land kans op natte sneeuw. Het wordt zo'n 5 graden. Dit was het NOS -journaal.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 Ja, welkom bij het tweede uur van OVT, straks tegen half twaalf. Het tweede deel van onze serie over de watersnoodramp van 1953. Maar nu eerst weer de belangrijkste Gouden evers volgens Luc Panhuizen. We zijn inmiddels, als ik het goed heb, aangeland bij nummer 5 in de 13 beste of belangrijkste of ergste of aardigste gouden eeuws. Luc Panhuizen, zit je er alweer helemaal klaar ja, zeker. voor? Jazeker. En zullen we maar gewoon meteen beginnen met uh, naam en rangnummer? Even een uitstekend idee. Um, na ampel beraad is het Willem III geworden, geboren 1650, overleden 1702. Um, Wat dit deed hij ook alweer? Er was iets met Engeland en zo. Ja, nou, Willem is een, uh, een heel uh, boeiende, tweeslachtige figuur. Hij heeft uh, in een rampjaar heeft hij de Nederlandse Republiek uit de klauwen van de Franse koning en zijn bondgenoten gezet. Hij is daarna de grote voorvechter geworden uh, in de Europese strijd tegen de expansiepolitiek van Lodewijk XIV, de bijgenaamde Zonnekoning. En uh, om die strijd van een uh, wat groter uh, kapitaal te voorzien... is hij met een vlootje van 500 schepen overgestoken naar Engeland. Bloedeloos uh, staatsgreep daar eigenlijk. Hij heeft uh, zijn schoonvader verjaagd. Jacobus II is toen samen met zijn vrouw uh, Mary uh, koning geworden van, uh, van Engeland. En heeft toen de strijd tegen Frankrijk voortgezet... Um, een uh, hele kostbare dure strijd. En hij heeft dus zowel de Nederlandse Republiek gered toen het werd aangevallen... en hij heeft vervolgens de Nederlandse Republiek in zijn gouden eeuw meegesleurd... in een strijd die zo kostbaar werd dat het uh, eigenlijk de financiële ja. vermogens ja. van de nee. Republiek erboven ging. Ja, dan zeg je meegesleurd en die Republiek eindelijk een beetje naar de donder gejaagd... door uh, met alle geweld uh, de ja. baas te willen zijn in Engeland. Je kunt natuurlijk ook zeggen... Mooier kan het niet worden. Een, een, een vorst van een klein lullig landje... dat ja. toevallig een wereldmacht is... wordt de baas, de koning van Engeland. Is dat niet het hoogste wat je kunt bereiken met die Gouden Eeuw? Dit is, mooier had het niet kunnen worden? Nou ja, ja zo, zo, zo kun je het inderdaad zien. Het is zeker een uh, enorme prestatie. en uh, Hij heeft uh, dus voor Nederland veel betekend. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk... wat uh, het aandeel van Willem is geweest in het... Laten we zeggen, overgaan van de Gouden Eeuw naar de zilveren eeuw. Hij heeft ook heel veel betekend voor Engeland. Ja. En of daar zeg maar, de Nederlanders weer zo blij van uh, over moeten zijn, dat weet ik niet. Nou, en van, en dat... de Ieren heb je ook nog hè? En dan oh, ja. hebben we nog de Ieren. <laughs> ja, King Billy uh, uh, wordt hij door de Ieren genoemd. Ja, dus het is een, uh, een hele kleurrijke en ja, aankrijg. Nee, dit moet je toch alle drie even, gewoon nog even één keer kort toelichten. Wat hij voor de Ieren heeft betekend en vooral wat hij daar. Nou ja, goed, dat moet je me even uitleggen. Wat hij tegen de Ieren heeft, Iere heeft betekend, wat hij voor de Engelsen heeft betekend en tot slot wat hij dan eindelijk toch vooral voor ons heeft betekend, want daar gaat het om. Oké, okay, nou voor de Ieren heel kort, um, die Jacobus als een katholieke koning, werd gesteund door Frankrijk. Uh, nadat hij Engeland was ontvlucht, heeft hij een uh, landingje gemaakt in Ierland en hij hoopte dan vanaf Ier, vanuit Ierland, hoopte hij weer Engeland terug te kunnen krijgen. Nou, uh, bij de slag... Bij de Boyne heeft Willem III... de katholieke troepen van Jacobus verslagen. en Dat ja. wordt nog telkens herdacht Precies. in Nederland. Ja. Nou, um, en dus is het een heel sterk of, uh, protestants gevoel bij de Ieren. En uh, dat uh, groepeert ze dan rond ja. de persoon en, van en daar Willem. En hebben wij ons steentje aan bijgedragen. Ja. De nou, nou de Engelsen. Eng Engeland. De uh, Glorious Revolution, de glorieuze revolutie... waarin uh, het Engelse parlement... Uh, enorm veel meer invloed kreeg dan het voorheen had. Uh, Willem heeft een uh, reeks van, sluit eigenlijk een reeks van koningen af, de, van het huis Stuart. En die Stuart koningen die zolden uh, een beetje met het parlement. Die koningen mochten het parlement bijeenroepen als het hun uitkwam. En onder Willem heeft enorme concessies moeten doen om de Engelse uh, kroon te krijgen. En uh, daar is zeg maar het parlementaire stelsel van uh, Engeland uh, enorm mee vooruit geholpen. Nou en voor Nederland. Uh, Nederland kon de strijd tegen de Franse koning voortzetten. Heel erg leunend ook op uh, de Britse schatkist. Uh, maar in dat proces een hele lange uh, uh, geldverslindende oorlog, is. Uh, is er iets ontstaan waardoor de Nederlandse invloed... op die enorme krijgsinspanning uh, naar Engeland is gegaan. Willem heeft bijvoorbeeld uh, tegenover de, uh, de Engelsen moeten beloven... dat in die coalitie die zij tegen Lodewijk voerden, dat de Engelsen het, het vlootaandeel zouden doen. En de Nederlanders zouden de grondtroepen leveren. Ja, maar dat is dus niet zo gunstig. Dus daarom is, daarom is die niet hoger dan vijf geëindigd, zullen we maar zeggen. Ja. Nou ja, kijk, hij, hij is ook nog leuk omdat hij getrouwd was met Mary. En Mary was verschrikkelijk populair in Nederland. Mary was eigenlijk de Nederlandse maxima, zou je kunnen zeggen. En daarom is hij toch nog in vijf gekomen. Hij had ook Goed. nog iets, iets charmants. Nou, Luc Huizen, we zijn, we zijn erg benieuwd wie er volgende week op 4 staat. Maar dat moet je nog een weekje voor je ja, houden. volgende week. Hartelijk dank en tot dan. Goed, en dinsdagavond op televisie gaat het in de Gouden Eeuw over de kunst... met Hans Goedkoop in het voetspoor van de 17e-eeuwse kunsthandelaar Jan Six. En voor meer over de Gouden Eeuw en onze ranglijst... verwijs ik u naar onze site www.geschiedenis24.nl. En u kunt ons ook mailen op ovt.vpro.nl. Een historicus die zich bezighoudt met de 18e eeuw... heeft het in Nederland niet zo makkelijk... als die, al die historici die het met de Gouden Eeuw doen. Joost Roosendaal is zo'n historicus. En het is tekenend dat een persbericht zijn nieuwe boek... over die 18e eeuw aanprijst door het ook een gouden tijd te noemen, maar dan niet van Holland... maar van de rest van Nederland, de 18e eeuw, aanprijzen... door te vergelijken met die andere eeuw die geen reclame behoeft. Het is alsof zelfs de betrokken persdiensten aanvoeden... dat de 18e eeuw extra aanbeveling Ja, en Joost Roosendal zit tegenover ons. Hij zat ook al vrolijk mee te luisteren toen we het hadden over Willem III... koning die eigenlijk dicht tegen die 18e ja? eeuw begint aan te hangen. De, de zilveren, zilveren eeuw, de eeuw noemde, noemde Luc Panhuizen. De eeuw waar we het nu over gaan hebben... Um, daar is een mooi boek verschenen. Er is een tentoonstelling in het museum Het Valkhof, uh, die te zien is tot 26 mei. Dat boek is een, hoort bij die tentoonstelling, of de tentoonstelling hoort bij het boek, hoe je het maar zeggen wilt. Uh, Joost Roosenaal, welkom, goedemorgen. zilverde eeuw, uh, dat is nog vrij sympathiek van uh, Luc Planhuizen. Uh, wij hebben altijd nogal geleerd, op de lagere school althans, dat het een zootje was, dat het land slap was. Nou, je kent het wel, de Jan Sali-geest. Ja, ja. Precies, treurig, treurig, treurig, treurig. Uh, dat is allemaal onzin, als ik het goed begrijp, of, of niet? Ja, uh, Jan Sali is overigens vooral de 19e eeuw. Het is grappig dat dat ja. vaak op de 18e eeuw wordt toegepast. Het is ook uh, wel uh, grappig, uh, een paar maanden geleden nog... Uh, was het zo dat uh, Pieter Gene in zijn stripje van Anton Dingeman en Trouw... Het, de periode ook het geschiedenisloze tijdperk uh, noemde. Er gebeurde niks. Maar eigenlijk gebeurde er eigenlijk heel veel. Er waren geen grote oorlogen. Althans, waar Nederland actief bij betrokken was... die Nederland ook teisterde, dat viel wel mee. Natuurlijk waren er Spaanse en Oostenrijkse successieoorlogen. Maar die vonden vooral in de zuidelijke Nederlanden plaats. Nederland en zeker Holland werd daar niet door getroffen. Maar die eeuw was eigenlijk ja, dus geen grote gebeurtenissen in dat opzicht. Maar wel op cultureel gebied. En daar zitten grote veranderingen... Die die eigenlijk in die periode eigenlijk al plaatsvinden. die eh, ja vrij fundamenteel zijn eh, geweest. En ja, zoals uh, wat je net al uh, aangaf, het Westen eigenlijk de Gouden Eeuw beleefde. Um, zo zou je kunnen zeggen dat de 18e eeuw voor het Oosten en het Zuiden van Nederland, het Noorden van Nederland, veel meer de ja. Gouden Periode wat was. Wat de persperiën de provincie, ja. dat is, uh, daar, maar, maar in welke zin dan? Nou, een dat, een hing, uh, dat hing bijvoorbeeld samen met dat uh, uh, tijdens de 17e eeuw uh, er nog steeds uh, vrij veel oorlogen Weliswaar buiten het gewest Holland uh, waren die de rest van Nederland teisterden. In 1672, uh, Luc Pannhuizen had het er net al over, is ja. het zo dat een groot gedeelte van het oosten van Nederland en het zuiden van Nederland door de Fransen bezet werd. En uh, ja, de Dertigjarige Oorlog was voor het oosten van Nederland, in het Duitse Rijk vond dat plaats, die Dertigjarige Oorlog, was voor het oosten van Nederland ook niet uh, bevorderlijk ja. voor een al, economische ontwikkeling. Het bijna altijd zo in de Nederlandse geschiedenis als er oorlog is, is altijd uh, het Holland uh, heeft eindelijk daar geen, het heeft de grootste mond, maar heeft eindelijk weinig meer. Te maken en het is altijd zo dat uh, het zuiden en het oosten zijn de klosters. Ook de hele tachtig-jarige oorlog. Ja, ja, ja, ja, wij ja, mogen zeker. het opknappen en ja. de, de anderen gaan met de eerste strijken. Hè? Ja. Dat dus, en dat wordt eigenlijk in de 18e eeuw. En, in, de, in de 18e eeuw. Het platteland, het oosten, et cetera. Precies. Want ja. wat, wat, wat gebeurt er uh, inmiddels in die gouden eeuw zijn de prijzen in Holland uh, door de welvaart ook sterk omhoog gegaan. Arbeidslonen zijn omhoog gegaan. Het, uh, het effect is geweest dat er een een ontstedelijking in het westen. Eh, niet, niet massaal, maar toch wel. Een stagnatie. En ook bijvoorbeeld de textielindustrie. Die eh, in Leiden eh, zeer welvaart was. In het eind van de 18e eeuw. Zie je dat die voor een belangrijk deel. Naar het zuiden, naar Tilburg is eh, verplaatst. En zo zie je dus dat daar in die 18e eeuw een verschuiving plaatsvindt naar het platteland. En ja, wij kijken vanuit Nederland nu als een bijna geheel verstedelijk Nederland... Uh, f, ja, we, kunnen we eigenlijk bijna niet voorstellen dat er eigenlijk een fase is geweest... na die Gouden Eeuw, die verstedelijke Gouden Eeuw... dat er dan een, een fase is geweest, de 18e eeuw... waar het platteland heel sterk in opkomst ja. is geweest. En dat bedoel je, het platteland buiten platteland de waterlinie, is, zeg maar. Precies, ja. precies. En dus ook in, een, in gebieden als uh, in het oosten van Nederland... het is ook opmerkelijk dat... Ja, die tentoonstellingen in het museum uit Valkhof. Heel veel objecten daarvan komen juist net uit musea uit het oosten van Nederland. Want juist net daar zijn dan heel veel mooie objecten die gemaakt worden... omdat de families daar uh, welvarend waren. Er uh, werd net ook al gesproken over meneer Six in Amsterdam. Zijn, achter, achter, zijn achterkleindochter staat op de voorkant van het boek. Die is getrouwd met een Nijmeegse regent. En je ziet dat de welvaart vanuit het westen ook naar het oosten toe uh, gaat... Uh, Suikerplantages in Suriname zorgden voor een familie Bransen. In, in Arnhem voor enorme rijkdom. Uh, slavenhandel uh, zorgde uh, dat die suikerplantages winstgevend waren. Maar uh, ja, dat zorgde ook voor welvaart en rijkdom in het oosten van Nederland. Ja, en dat oosten. Daar hebben wij toevallig. Is, is het dan toevallig dat de, de beroemdste patriot uit de Nederlandse geschiedenis... Johan Derk van de Capelle tot nog wat? Van de Kapelle tot de Pool. Juist. Ja. Aan, uh, aan het volk van Nederland, dat pamflet, welk jaar dan hoort er weer eens bij? 1781. 1781, he, dat is een oproep om uh, af te rekenen met de stadhouder, geloof ik, op dat moment? Uh, ja, het is een aanval op uh, Willem, uh, de uh, stadhouder Willem de Vijfde. Die heeft te weinig gedaan voor de vloot. Die heeft te weinig gedaan voor de verdediging van Nederland. Nederland was uh, voor de vierde. Kier in oorlog geraakt met Engeland, de vierde Engelse Zeeoorlog in 1780. En die oorlog was eigenlijk veroorzaakt doordat de Nederlanders steunden de Amerikaanse vrijheidsstrijders. En uh, die waren in 1774, 1775 in opstand gekomen, in 1776 onafhankelijkheidsverklaring van Amerika. En de Nederlanders financierden die Amerikaanse ja, Dus opstant. de Engels dachten, we moeten die Nederlanders eventjes op hun plaats zetten. Ja. Maar de vraag was, um, en dan, is het nou toeval dat dit soort geluiden, uh, dat, dat die opstand van de patriotten, nee. is dat inderdaad een beweging die ja. vooral buiten Holland plaats heeft? Nou, in eerste instantie zie je dat die uh, beweging, die gedachtegang buiten Holland opkomt. En inderdaad, zo'n Van de kapelle tot de Pool, is niet verwonderlijk dat die uit het oosten van Nederland komt. Um, het spreekt vervolgens aan bij bepaalde groeperingen in het Westen, die juist net die stagnatie gevoeld hebben, die uh, klagen over de, de, de voortgang, die bovendien ook uh, mogelijkheden zien om de invloed van de Oranjes tegen te gaan. Want in het gewest Holland ja, uh, waar was Oranje niet uh, populair. Men probeerde dat iedere keer weer uh, in te perken. Moet niet vergeten dat de Oranjes, stadhouder Willem IV, was eigenlijk een Fries, die kwam uit Leeuwarden. En die Hollanders die, uh, vonden eigenlijk die uh, Oranjes eigenlijk te veel te veel macht en invloed hebben. Die probeerden dat iedere keer weer tegen te gaan. Was het, niet, was het niet ook burgerij die gewoon meer macht wilde al in die tijd? Dat is die... Culturele ontwikkeling de die er dus uh, plaatsvindt. Uh, de, natuurlijk de invloed van verlichtingsidealen. van, andere, uh, van een, um, een, uh, een ontworsteling van de burger uit zijn onmondigheid, zoals Kant dat uh, noemde. Dat is uh, de definitie van verlichting. Dat is eigenlijk de gedachte ook die je dan ziet onder die burgers. Die zeggen van. Nou, wij willen zelf inspraak hebben. Ook in het bestuur, wij willen uh, mondig worden. En wij willen ook bij betalen belasting. Wij willen ook zien wat er met dat geld gebeurt. En wij willen daar uh, ja, we willen dat uh, controle over uitoefenen. Ja, ja. Dus eigenlijk is het zo, eind 18e eeuw, uh, vanaf uh, zeg maar 1780 zijn wij in het eerst revolutionairder dan de Fransen, maar. Dat, dat, dat keert zich dan later weer tegen ons. En dan eindigt die 18e eeuw in een soort anticlimax. doordat wij dan hier met die koning komen te zitten. En dat nou, is het al. Eind 18e eeuw, nou, nou, 1798 zou ik zeggen. De, de ja. staatsregeling van 1798. De eerste Nederlandse grondwet. Begin 19e ja, eeuw. Maar goed, jongens, ja. ik, ik kan het niet helpen. maar volgens mij gaan jullie nu echt iets te snel. Je ja. wordt toch even in een grote laars. die geschiedenis doorgelopen. Ja. Uh, de, de, de eerste revolutie, zegt Paul terecht, in Nederland, de eerste het voorloper van de Franse revolutie en dat loopt dan weer verkeerd af. Maar laten we even stap voor stap doen, want de, het is natuurlijk heel mooi dat we in het oosten, dat, dat dat het deel van Nederland is, waar de Nederlandse variant op de Franse revolutie begint. Leg even uit, dat is stap één, en dan hoe gaan het dan verder gaat. Ja, eh, de Patriottenbeweging, dat is de, de eerste fase van de Nederlandse revolutie. Johan Dirk van der Kapelle tot de Pol is daar een belangrijk eh, woord voor. Maar die overlijdt in 1784 al vrij snel, eh, vrij jong ook. En zijn achterneef eh, Robert Jasper van der Kapelle van der Mars. Ook een eh, edelman uit het oosten van Nederland. Die eh, ja, wordt min of meer de... Informele leider, de officieuze leider eigenlijk van die patriottenbeweging. Groot adviseur. En die zegt: van ja, wij moeten die corruptie van de regenten aanpakken. Wij moeten die mistoestanden in Nederland aanpakken. Er moet een grondwettige, een fundamentele hervorming plaatsvinden. Dat is uh, de revolutie die dan uitbreekt, de revolutie van de patriotten. En die escaleert op het moment dat twee gelderse stadjes, Hattem en Elburg, in 1786 worden bestormd. Daanels was daar uh, in een van die stadjes uh, de uh, leider van de patriotten. Nou, ja, worden... Daanders, een beroemd leger aanvoerde, et cetera. Uh, ja, ja. ja uh, Herman Willem Daanders. Uh, ja, en dan op dat moment is het zo dat, uh, uh, dat het gewest Holland zegt... hier hebben we een argument om stadhouder Willem V af te zetten. Stadhouder Willem V wordt dan afgezet in het gewest Holland. Dat, uh, ja, dat zorgt ervoor uh, in, het, uh, in het oosten van Nederland allerlei uh, spanningen. Burgeroorlog uh, brak uit in Nederland. heeft een jaar, anderhalf jaar geduurd dan hebben we de aanhouding van prinses Wilhelmina van Pruisen... de vrouw van de stadhouder, oh. bij Goeijam voor sluis, En dat leidt dan uh, tot een invasie een uh, argument voor de Pruisisch leger... om uh, de Patriotse revolutie de kop in te drukken. Om even te brengen ja. en uiteindelijk... De Duitse bezetting. En Duitsers die Duitsers, Duitsers worden door de Fransen weer verjaagd. Ja. Juist. Ja. En dan zijn, we bij, dan zijn we bij de Grondwet. <sturve> Precies. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. In 17. Wat is 95. 98. En dan is het eigenlijk. Is het nou zo dat de, die, die, die, die 18e eeuw in Nederland wel moest uitlopen op, op 7, die, die revolutie? 98. Nou, die Nederlandse revolutie is eigenlijk niet goed te begrijpen als je die culturele ontwikkelingslijn van uh, de 18e eeuw niet daarbij uh, bekijkt. En dat is die ontwikkelingslijn die uh, uh, tot een, uh, een grotere scheiding van het uh, private en het publieke domein uh, is. Dat maakte dat de kerk, de scheiding van kerk en staat, ja, dat, uh, dat dat zo makkelijk in één keer ging. En dat katholieken in één keer toe, uh, toegang kregen tot het bestuur. Dat is niet iets wat van de ene dag op de andere dag kon. Dat is iets wat een mentale ontwikkeling is die in de loop van de 18e eeuw heeft plaatsgehad. In de gouden Eeuw. Ja, op dat moment was het uh, zo dat de katholieken in de schuilkerken... en de schuurkerken uh, illegaal en uh, stiekem hun geloof uh, moesten bij, gaan beleiden. Ik en, je nou eigenlijk zeggen dat uh, het, het, zeg maar het platteland om Holland heen... Uh -huh. heeft Nederland bij de moderne tijd gebracht... en moderne, liberalere, burgerlijke opvattingen over de werkelijkheid ingang doen vinden. Dat nee. is het verdienste... niet van Holland, maar van de rest. Uh, nou, misschien, ja, zou zo, ja, nou uh. Uh, misschien zou je het zo kunnen zeggen. Het is een, laten we zeggen dat het vooral... een, een, een, een actiereactie... of een, een, een, een medeactie is... die vanuit de rest van Nederland... heeft plaatsgehad, waardoor er... in Holland ook weer verschuivingen... Plaatsvonden en dat dat eigenlijk een, een wisselwerking is. Het is ja. wat dat betreft ook veel meer die eenheid die in Nederland in die 18e eeuw gaat groeien. Nederland wordt in één keer een eenheidstaat bij die Grondwet van 1798. Terwijl het maar, daarvoor een verzameling afzonderlijke kleine rijkjes was... waarbinnen weer ook stadjes en vrijstaatjes... Precies. Met en en, eigen en juist net die ja. 18e eeuw heeft de mogelijkheid geboden... dat er veel meer evenwicht in Nederland eigenlijk kwam... waardoor het ook mogelijk was om die eenheidsstaat... uiteindelijk op het eind van die 18e eeuw te realiseren. Ja, maar is het dan niet te tragiek dat dat uiteindelijk... degene die het echt doorgedrukt heeft, dat dat een Fransman is geweest? Um. Die kijk, kijk, ik vraag even, van, um, hoezo een Fransman? Ik, ver, ik vermoed dat hier Napoleon en Lodewijk-Napoleon bedoelen. Ah, um, vermoed uh, ik. <laughs> dus vertel, klopt dat niet? Nee. Wat dat betreft kijken we weer terug naar die Bataafse Republiek. Uh -huh. Daar uh, wordt eigenlijk gewoon de grondslag gelegd. En Napoleon, Lodewijk-Napoleon, later Napoleon... en vervolgens uh, hun adept koning Willem I, uh, die uh, liggen... Allemaal in de lijn zijn kinderen, zou je kunnen zeggen... van de verlichting, maar ook kinderen van de revolutie. Ze zijn eh, opgegroeid, ook al klinkt dat raar voor koning Willem I. Hij ah, ja. heeft moeten vluchten in 1795... Met zijn, althans als prins toen nog met zijn vader en de stadhoudelijke familie. Maar hij is eigenlijk eh, geheel als bestuurder geheel een erfgenaam ja, dus, geweest. Dus inderdaad, dat, dat die oranje traditie van het koningschap als beroep... en niet van God gegeven, dat is eigenlijk een verlengstuk... een gevolg van de periode waar we het in het eerste ja. uur over hadden... Ja. Dat een een, een rechtstreeks gevolg van wat je nu beschrijft... die Bataafsrevolutie, die grondwet van 1798. Ja. Ze waren al op hun plaats gezet... en ze hebben in de 19e eeuw nog een beetje lopen worstelen... dat Koningshuis precies, met die plaats. Precies, precies. Ja, ja, ja. Nee. Maar ze hebben eerst, eerst nog wel een stapje terug gedaan, toch? In de 19e eeuw. Uh, er is een belang Dat werd al inderdaad door uh, uh, dat is ook in Frankrijk gebeurd. is ja, uh, uh, ja, in, dat in het meerdere gebieden, gebieden gebeurd. In, in, in, inderdaad, ja. uh, wij zijn in, in 1798 hadden wij een democratie. Iedereen uh, stemde in een referendum over de grondwet. We hadden een uh, parlement uh, wat door de bevolking gekozen werd. Be uh, lokale bestuurders werden door de bevolking gekozen. En dat hebben we pas, pas na 1848 dat dat weer uh, geleidelijk, stapsgewijs, weer terug is gekeerd. Democratie en uh, de uh, regeling van mensenrechten, dat is iets wat uh, wel uh, teruggedraaid uh, is. Ja, maar dus, ik proef bij jou ook een zekere trots en vreugde op het feit dat je ontdekt hebt, en ook en ik dat probeert uit te leggen, het is, het is van ons, hè. het is onze Franse, onze eigen revolutie, ja. het, is niet, het is geen exportproduct, we hebben het zelf gedaan. Is dat, is. Is dat vol te houden? Ja, ja euh, wat dat betreft, er is een, een, een, een, een, een wisselwerking natuurlijk... tussen al die uh, landen geweest. Tussen Frankrijk, de Verenigde Staten, wat daar gebeurde. Maar uh, Nederland heeft daar... Uh, heel nadrukkelijk. Uh, de Nederlanders hebben daar een hele nadrukkelijke ja, eigen, eigen en zelfstandige ja, bij. Voor de bevrijding van de mensheid was die Franse revolutie helemaal niet nodig geweest, ja. kennelijk. We hadden de Nederlandse revolutie <laughs> al. Joost Roosendaal, bedankt, en die kwam ook nog eens uit de provincie. Het boek heet Uit de plooi, de 18e eeuw in beweging is uitgegeven bij Van Tilt. En het is dus verschenen naar aanleiding van de tentoonstelling over die 18e eeuw in het museum met Valkhof in Nijmegen. En dan nu het spoor terug met het tweede deel van De Ramp. Een bewerking van een vierdelige serie uit 1986... over de watersnoodramp van 1953. Destijds gemaakt door Kees Slager en Lida Iburg. Vorige week hoorde u overlevenden vertellen over de nacht van 1 februari 1953... en hoe ze destijds, nu 60 jaar geleden... compleet verrast werden door het water. Deze week in deel 2 gaat het over de autoriteiten... die op veel plekken faalden tijdens de eerste uren van die ramp... en over hoe hun rol werd overgenomen... door spontane leiders die aan het reddingswerk begonnen. Bewerking Michal Citroen, montage Berry Kamer. Weersverwachting houden tot morgen avond. Gedurende de nacht, vooral in de kustprovincies, tijdelijk zware storm. Overigens stormachtige tot krachtige wind. ruimend van west naar noordwest tot noord. Duur weer met wisselende bewolking en nu en dan regen, hagel of sneeuwbuiden. Er was meer water in de oost schaldi als dat die dijken tegen konden houden. Maar het is niet zo dat de dijken te zwak waren. Op schouwen duiveland laat Wim Boelijn een overgebleven stukje van de oorspronkelijke dijk van 1953 zien. Maar dit is die oude zee, -dijk. Ah. Dit was de binnenkant van de dijk. Er liep zelf nog een weg daar zo. Maar doordat het water er overheen ging lopen, is het water aan de binnenkant is die dijk aangetast. Doordat er noordwestenwind was, werd het water ook nog eens een keer teruggejaagd. Ja, oh ja. Dus je krijgt een werveling als het ware. En dat is gaan slijpen? En dat is gaan slijpen. Net zolang tot het zo dun werd, dat er dus gewoon zit... Zo naar benediging Er zijn, dat is achteraf wel duidelijk geworden, twee oorzaken voor de ramp aan te wijzen. De dijken waren te laag en te steil. Dat is eigenlijk een van de grootste oorzaken geweest dat wij droog zijn gebleven in 1953. Omdat in... 19,5, toen kwam het water zo hoog dat er nissen bijna is gelopen. Al jaren voor de ramp was er gewaarschuwd dat de dijken te laag en te stijl waren. Maar er werd niets verbeterd. Want dijkverhogingen kosten geld. En als je een dijk aan de achterkant een flauwere helling wilt geven... kost dat behalve geld ook nog dure landbouwgrond. Daar voelden de boeren natuurlijk niets voor. En zij beslisten want zij vormden het bestuur van de polders... en zij moesten voor de kosten opdraaien. Bericht van de wind- en stormwaarschuwingsdienst voor de scheepvaart. Vanmiddag om vijf uur werden de geldende waarschuwingen vervangen... door waarschuwingen voor zware storm tussen west- en noordwest. Dit weerbericht werd op zaterdagavond 31 januari 1953... een uur voor de ramp uitgezonden... De autoriteiten waren dus gewaarschuwd. Toch lijkt iedereen totaal te zijn verrast door de stormvloed. In het verslag Zierikzee-Rampstad 1953 is te lezen... wat de in Zierikzee wonende vijf functionarissen... van de Rijks- en Provinciale Waterstaat deden tijdens de rampnacht. Ingenieur C. Koning had toen hij tegen één uur die nacht thuis kwam... gezien dat het water al tegen de vloedplanken op de haven stond... Toch ging hij naar bed en werd pas na half drie wakker van het geloei van de sirenes. Op diverse plaatsen waren de vloedplanken toen al gebroken... en het water kolkte door de straten van de stad. Hoewel hij zelf geen water in huis kreeg, bleef hij rustig binnenzitten. Voerde die nacht twee telefoontjes met mannen van de waterschappen... en besloot pas om negen uur morgens eens naar buiten te gaan. Samen met enkele opzichters van Provinciale Waterstaat... begon hij per auto een inspectietocht over het eiland... Maar na twee uur zagen ze het nutteloos ervan in. Overal reden ze vast in het water. Ze keerden terug naar de stad, liepen naar het stadhuis waar ze met enkele gemeentelijke autoriteiten spraken. Het verslag meldt dan: om elf uur zijn ze naar huis gegaan zonder veel positief te hebben kunnen doen. Pas op maandag belegden de waterstaatsmensen in Zierikzee een eerste werkvergadering. Op der Overbeke was die nacht ook laat thuis, want hij was naar een verjaarspartijtje geweest. Hij liep nog even langs de haven, zag dat het water al tegen de vloedplanken stond, maar dook toch in bed. Ook hij werd door de sirene gewekt. Hij bleef die hele nacht op de bovenverdieping van zijn huis... en toen het water de volgende morgen gezakt was, begon hij eerst zijn boekenbezit in veiligheid te brengen. Daarna volgde de inspectietocht en de nutteloze bijeenkomst op het stadhuis. Op zich te verdoren lag ook te slapen die nacht. Om twee uur werd hij al door de buren wakker gemaakt, maar kort erop stroomde zijn huis vol. Omdat hij per se zijn geld wou redden, moest hij zich zwemmend in veiligheid stellen. Toen het water gezakt was, bracht hij zondag zijn vrouw in veiligheid en daarna zijn ouders. Pas in de nacht van zondag op maandag hielp hij in de stad mee met het reddingswerk. Opzichter van de straten van het waterschap Schouwen sliep het langst van allemaal. Hij werd pas om half vier wakker. terwijl hij toch op zaterdag vanuit Middelburg nog gewaarschuwd was voor gevaarlijk hoog water. Toen mensen met een bootje hem die zondag uit zijn huis kwamen halen, wou hij eerst niet mee. Ik zit hier rustig, zou hij hebben gezegd. volgens het verslag in Zierikzee, Rampstad. De hoogste waterstadsman van het eiland was de heer S. Blok, technisch ambtenaar van Rijkswaterstaat. Toen hij omstreeks kwart voor drie wakker werd van sirene geloei, dacht hij dat er brand was. Hij wou weer gaan slapen, maar toen hoorde hij buiten roepen dat er water in de stad was. Hij kwam uit bed, probeerde met een auto bij de Nieuwe Haven te komen, maar dat was al niet meer mogelijk. Dus ging hij maar naar huis terug. De volgende morgen deed hij mee met de vergeefse poging om per auto een inspectietocht over het eiland te maken. Ook de heer Blok begint pas maandag 2 februari... via een werkvergadering met de andere vier aan iets gecoördineerd te werken. Zierikzee, het fraaie hoofdstadje van schouwen heeft een haven die tot diep in het oude centrum loopt. De huizen erlangs hebben deuren en ramen... waar vloedplanken voor gezet kunnen worden. Behalve dat worden bij Hoogwater ook de straten die uitkomen op de haven... gebarricadeerd met vloedplanken om te voorkomen dat het stadje volstroomt. Zo ook op 31 januari 1953. Maar toen bleek hoe slecht die vloedplanken waren. We keren terug naar de hoek hoofdpoortstraat Nieuwe Haven, vergezeld door Cor Bergevoets... die toen en timmerman en commandant van de vrijwillige brandweer was. Ze waren zo rot als zoete koek... Dat is er al jaren, maar ja, de gemeente niet, schijnbaar. Of die zag wel, er komt toch geen water. Dus die stonden daar. En toen werd ik geroepen, s'nachts, kom eens gauw door uh, de gemeente er stond Er een meter of uh, tien centimeter beneden de bovenkant van die vloedplanken. Die waren zo'n één, tien hoog. Ja. stond het water. En je moet er je haalt in je pakhuizen balken. En we moeten ze verhogen. Ik zeg dat, verdom ik wat ik zeg, die zijn zo slecht als wat. Stukjes komen ze als ik er een tik op geef. Dan gaan ze... Ik had het nog niet gezegd of ze kwamen als garagedeuren open. Die, die, die, die, die open. die waren er niks. waren ze gewoon van midden binnen, van binnen uit? Ja, van, binnen, van, van buiten uit. En uh, heel die golf aan, die kwam de staat af. Namen ons mee natuurlijk. Kon nog net in huis komen. En uh, ja... Toen, was Toen had je de chaos die uh, burgemeester en de politie en Argelo van de gemeentewerken, die zijn hierin gevlucht. Hier aan de overkant? Ja. Dat was een hotel, hè? Dat was een hotel, maar dat yes. was helemaal ook verwoest morgen. Ja. Die zijn daarin gevlucht en daarin ja, blijven het... zitten? Ja, gehoord. die zijn erin blijven zitten, want ze konden niet meer weg. En wij konden ook niet meer weg voor de andere morgen. Nee. Uh, 6, 7 uur, dat we... En toen keek ik buiten mijn raam nou, hoe dat was gewoon een gracht, een kanaal een paar meter diep zo was het door geschuurd ja van de je natuurlijk eh, zaterdagavond en eh, ja die kwamen net als eh, de kwamen die die straat ingedonderd als het ware en eh, biljart hieruit had uit het eh, restaurant oh oh oh ik zeg nou jongens ik zie van, dat dat gewoon een, een, een massagraf wordt, Syrik Zee, want Syrik Zee ligt in een put ook. Dus ja. Cor Berrefoets is al eerder die nacht, na het blussen van een brandje, aan de haven geweest. Wanneer hij dan ziet hoe gevaarlijk hoog het water staat, waarschuwt hij de politie. Zijn alarm wordt afgewimpeld met het aloude gezegde. Oh god, dat geeft niks, want toen minder het water wegloopt hoe minder water er komt. Dat was een gezegde in die tijd, hè? Ja, dat was een gezegde. Het is wel uitgekomen. Maar over de autoriteiten van ik heeft u dus niet zo'n hoge pet op dan? Nou, in dit geval zeker niet. Voor hij zijn kritiek op de autoriteiten spuit... vertelt Corbervoets eerst... hoe trots hij is op zijn mannen van de vrijwillige brandweer. Want hoewel de meesten van hen een huis vol water hadden waren ze de volgende morgen allemaal present. Om acht uur s morgens waren ze allemaal zonder te zeggen of zingen... kwamen ze naar de garage. Wat moeten we doen? We zijn begonnen. stadhuis was er toch niet. Dus dat dacht je niet. Op. Hoe is dat huis was er toch niet? Uh, de gemeente de trokken ons eigenlijk niks van aan, deze. We gingen de mensen van, uh, van de daken plukken, van de zolders, oude mensen hier in die buurten en zo, die de, en op het droge brengen. Dan ga je op een gegeven moment ga je naar het stadhuis. Maar ja, die, die gemeentearchitect nou die was ook helemaal van de kaart. Dan zie je de kwaliteit van leiding, hè, op zo'n moment... Burgemeester burgemeester was dus een, een beste vent was dat, maar ja, die was ook al een beetje op leeftijd. Dat had ook een soort shock opgelopen, geloof ik. Ja, daar kan ik niks van zeggen, maar uh, de rest... Ja. nou, dat was dan toch wel een beetje misselijk vertoon... dat ze als een, een kat in een vreemd pakhuis liep... ze wist het niet meer. Hè? Ze waren machteloos en ze zagen niks meer. De politieadjudant ook... Die was schijnbaar nat geweest, dus die zat een twee dagen achter elkaar. Zat hij met tussen zijn benen een petroleekacheltje. Die man, zijn politiemensen, zijn, zijn ondergeschikten, zijn agenten, die deed het. Maar die man, die zat zelf. Die, normaal een beste vent, kon alles. Maar dus zat hij, en dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan houden wij de gekte bij wenen, Dan vroegen we elke keer als we langskwamen, zijn daadappels en uh, had je dan... bericht van de stormvloedwaarschuwingsdienst. Boven het noordelijke en westelijke deel van de Noordzee voet een zware storm tussen noordwest en noord. Het stormveld breidt zich verder over het zuidelijke en oostelijke deel van de Noordzee uit. Verwacht mag worden dat de storm de hele nacht zal voortduren. Daarom werden vanmiddag om half zes de groepen Rotterdam, Willemstad en Bergen-op-Zoom bewaarstoel voor het gevaarlijk hoog In Kortgenen wordt die zaterdagavond in de Korenbeurs... de inwijding van het nieuwe gemeentehuis gevierd. Alle notabelen van de stad zijn daarbij aanwezig. Ze zijn vooral onaangenaam verrast wanneer het feestje wordt verstoord door Jan de Loof, de kastelein van het plaatselijke café. Hij loopt na sluitingstijd om 11 uur een rondje langs de haven en schrikt. Tot mijn grote verbazing stond het water om half uur. Haast band slaaf van de haven op de kaai. Dat dat toen in die tijd ongeveer zo'n beetje laag water moest zijn. En ik. Dat was mijn grote verbazing. Ik dacht, nou, dat loopt verkeerd met dat water. Ik ben toen teruggegaan naar huis. Ik zag tegen mijn vrouw, kom er eens uit. Want ik zei, dat zit niet goed. Want ik zag, die vloerplanken, die staan nog niet. En eigenlijk moesten die staan, want dat is een gewoonte. Ik dacht, ja, dat moet er toch gezet worden. Meestal moest dat de havenmeester doen. En ik zei, die havenmeester die was toevallig in de Korenbeurs. Want op die dag... ...die heeft het gemeentehuis geopend. Feestelijk, nieuwe. En er zaten al die mensen bij elkaar, de genodigden en allemaal. En die waren daar aan het feest vieren. Ook was die man daarbij, dat was een man van 80 jaar. De havenmeester. De havenmeester, en die was bode. En tevens havenmeester. Maar die man die... Uh, ik dacht, ja, ik zal nog een poosje aanzien. Maar ik keek allemaal naar die haven toen een paar keer terug. En dat laat ik al wel op de haven lopen. En als soms steden die roerplanken niet. Toch ja, dan ga ik ze zelf zetten, want ze zitten anders niet op. En toen heb ik een van mijn zoons heb ik naar dat, het Korenburg gestuurd. om te zeggen tegen het gemeentebestuur. dat het niet goed lukt met het, met het water, want dat er iets apart zou gebeuren. Toen kwam die oude havenmeester, die kwam naar die haven toe. En die had natuurlijk ook een stevig neutje gedronken, vermoedelijk. na zijn lopen zo te zien. En die kwam daarop spelen en die zei tegen mij: Joch, wie heeft daar last gegeven om die voerblanken te zetten? Ik zei: Niemand, dat ga ik, ik daaraan. En die, en die zei: Daar heb je maar af te blijven. Dus die man die stond daar een klein beetje op te pijpen. Ja. Dat kwam natuurlijk misschien wel door lichtelijk verheugd te zijn. Maar ik zag tegen hem, en ik wiek mezelf een beetje boos. Ja. Ik zei, nou moet jij je monden schouwen. Want ik zei, als je nou je mond niet schouwt, en ga je gaat direct niet zeggen tegen B&W dat er iets aparts gebeurt. Ik zei, dan zal ik jezelf eens in die kopuren leggen, want daar heb ik minder zand nodig. Zo boos wier ik. Hem in die kopuren leggen. Ja. Ja, ja, en ik zag, toen is hij teruggegaan. Ja. En toen heeft hij verteld dat hij natuurlijk, uh, dat ik dat tegen hem had gezegd. En toen uh, zijn die door natuurlijk gefeesten. En die zijn nog een paar bollies gaan drinken. Omdat er ze natuurlijk er niks van geloofden. Ze wouden dat natuurlijk mij niet geloven. Want ik was natuurlijk maar een jongen, ik wist van niks. Hoewel dat ik dat dan voor mijn ogen zag. Ja, maar die havenmeester kon het toen toch ook zien? Want toen stond het dus water al tegen de vloeiblanken. Ja, maar je, hij zag dat er wat meer gebeurd. Dat was ook wat meer gebeurd. Dat het water tegen de vloeiblanken stond. Dus dat interesseerde hem niet. Maar in plaats van dat hij naar huis ging, gingen hij weer naar die Korenbeurs toe. En die mensen kwamen niet opdagen. Terwijl het feest in de Korenbeurs verder gaat... ...hoort de loop op inspectietocht langs de Havendijk geroepen. Tot zijn schrik ontdekt hij dat er achter de haven een polder vol water loopt. Samen met zijn zoon slacht hij erin een vrouw die verrast is door het water te redden. Als ze terugkomen horen ze dat aan de andere kant van het dorp... Ook een polderdijk is gebroken. En er waren al die huisjes in die polder, er waren allemaal. Er kwam een, een, een, een stroom van water door die polder, van anderhalf meter dik. En er zijn al die huisjes in elkaar geduwd. En er zijn allemaal die mensen, toen hebben ze al die mensen die ze erbij konden. die hebben ze allemaal daaruit gehaald. Zelf mijn oude vader en mijn moeder, die waren in de toch die waren door het dakraam op het dak gekropen. En die waren tegen de dijk aan gewaaid door de harde storm. En die hebben toen uh, de jongens van mij gered en die hebben ze ook bij mij gebracht. En verschillende andere mensen die ze bij konden. Mm -hmm. had ik... Uh, en dat water bleef maar stijgen. Ook toen uit die polder... Mm -hmm. kwam dat water bij ons als raad van, van buurt ook. Toen konden die jongens niet meer door de harde stromen. Konden dus ze niet meer. Maar toen had ik het 53 bij me binnen. Toen kwam dat water in Kortgene vloeien. En toen kwam dat. Het plaat in de Kaarstraat, de korenbeurs. En toen zijn ze allemaal moeten vluchten naar de molen toe. Toen waren ze nog wat feesten. Toen waren ze uit feesten, dus iedereen is naar huis wel erover. Maar toen kwam zo'n stroom door dat dorp, ja. dat de ene bij de andere op zolder moesten kruipen. Als de haast niet uitkomen, zelfs de dokter, die kon niet zo bij zijn huis komen. Want bij dus mij stond dat water in een café, het zat aan mijn hals. Dus al die 53 mensen, die zaten allemaal boven op de zolder. Ik heb begrepen dat, u, dat er ook een heleboel mensen verdronken zijn toch in het dorp. Er waren hoeveel? Er zijn 43 mensen in totaal verdronken. Er zijn, de mensen zijn in, natuurlijk in die pompen verdronken dat de huizen in elkaar zijn gevallen. En uh, er zijn er een stuk of vier, vijf in het dorp zelf verdronken. Die in die badzee liggen, die oude badzee nog. En die oude mensen, mm. dat is ook die mensen met zijn vrouw bij en zo. Is dus die havenmeter ook verdronken? Ja, die havenmeester is verdronken en dan nog een paar andere mensen. Maar de rest dat is allemaal in de torendijk verdronken. Er zijn dan ongeveer zo'n ja, 43 in totaal dan. Als het die zondagmorgen licht wordt, rijdt de loof met een vrachtautootje over de dijken naar het naburige Kerken. Hij vult er een tank vol drinkwater en vraagt de bakkers om voor één keer op zondag te bakken voor de mensen van Kortgene. Verder stuurt hij de dokter en autobezitters naar zijn dorp. En dat is nodig, want intussen zijn er nog honderden van zolders en daken gehaald... door de mensen die bij hem in het café zaten. Tientallen worden geëvacueerd. Maar als laat in de middag de vloed weer komt en men niet meer durft te rijden... zitten er nog zo'n honderd mensen bij hem in huis. De volgende dag pakt de loof de telefoon, die het zo weinig nog doet... en vraagt om eten en kleding... Een paar uur later loopt hij zwaaiend met een vlag over de zeedijk, zodat het vliegtuig zijn spullen op de goede plaats kan droppen. Die goederen worden in de gelachkamer opgeslagen. Dus toen had ik uh, drie meisjes waren toen bij mij hulpzaam. En die hebben toen helemaal gehad met mijn vrouw, en die twee meisjes had ik zelf gehad, met de zessen had ik elke dag zo'n honderd man te eten. Van die dropping, van die vliegtuigen en zo. Maar als ik u zo hoor. Als ik dat allemaal verhaal hoor, dan denk ik... hij speelde zo'n beetje de burgemeester van Dorp eigenlijk. Ja, dat kan ik wel eigenlijk wel een beetje zeggen. Maar ja, het was eigenlijk in mijn, laat mij in mijn handen. Een hele boeltje is toen uh, naar Koningsplaat verhuisd, dat gemeentebestuur. Dus die kwamen wel kijken bij aanwezig op de dag, hoe de zaak erbij stond. Ja. Maar die de zitting die hadden ze op Koningsplaats. Na een paar dagen volgde de aanvaarding tussen de loof... ...en de officiële autoriteiten. De intussen teruggekeerde eigenaar van de Korenbeurs... ...beschuldigt hem ervan dat hij goederen van de dropping... ...voor zichzelf heeft achtergehouden. Woedend eist hij van het gemeentebestuur... ...om alles wat er nog in zijn café is... ...wat lairzen en lege zakken... onmiddellijk op te komen halen. Zo niet, dan zal hij het op straat gooien. En ook eist hij dat de politie al zijn kasten doorzoekt... ...of hij nog iets heeft achtergehouden... En zo gebeurt het inderdaad. Het is het einde van de loof als spontaan lijden. Falende autoriteiten dus in Kortgene en in Zierikzee. Maar ook in Oosterland en Halsteren liggen de dijkgraven te slapen wanneer de dijken breken. En wat te denken van Kruiningen. Onderzoek van socioloog Elmers laat zien dat van de 36 autoriteitsdragers, er slechts drie actief betrokken zijn geweest bij het reddingswerk. De rest zit thuis bij vrouw en kinderen en doet verder niets. Verzetten in het enemy zegt: je bent gek. Ja, ik zei, maar ik wil er zo een stap voor Maar Nou, allemaal niet gedaan, nee. Mosselvisser Jaap van Oost ontdekt in de nacht van de stormvloed dat niemand eraan gedacht heeft de vloedplanken te plaatsen in de haven van Ierseke. Dan staat het water al op de kade en dus besluiten hij in wat maten... het hok waar de vloedplanken in liggen, open te breken. En daarna kuning was ook nog. U vertelt, uh, wij hebben zand erin gedaan, die zandzakken, die vloedplanken. Wie is wij? Hoeveel man was dat? Ja, hier zo'n tuinkerk, versuren. Ja, ik kan ze precies allemaal. Ja, maar mannen man of vijf, zes. man of vijf, zes? Ja, ja, ja. En dat waren allemaal vissers? Ja, nee, allemaal precies geen weg. Nee. Ja, allemaal uit de buurt ook. Uit de buurt? Ja, maar wij zouden natuurlijk een poldertje doen. Ja. En dat nee. echt hebben, nee? Maar dat ging niet uit van de polderbestuur of van de gemeente? Nee, dat is niet Dat ja. nemen we al weg. Eigen initiatief? Ja. Niet de autoriteiten, maar een groep initiatiefrijke mannen... nemen niet alleen in Ierseke, maar ook op vele andere plekken het heft in handen. Wim Bolijn weet nog goed hoe dat destijds ging in Ouwerkerk. ...zulke dorpjes waren een kleine gemeenschappen. En dan komt het pas uit... ...wie of de leider is. Dat heb je in een kudde zo, met dieren... ...maar dat heb je dus ook op... Binnen. ...ik bedoel maar, kijk vroeger was het zo... ...een burgemeester werd aangesteld... ...naar zijn bezitten van zijn geld. Niet als leiderschap. Ik bedoel maar, je haalt de mensen er pas uit... ...die leiding kunnen geven, die overweg hebben... ...op, op, op iemand... ...dat er dus een massa mee moet lopen die kant op. Dat is hier algemeen wel bekend. Wie of er hier leider was. En wie of er op Nieuwkerk de leider was. En wie of er op andere plaats. Ja, wie was er een oude kerk de leider? Kan je dat niet zeggen? Gezien de kleine gemeenschap. Mm, nou ja. Uh, ik durf natuurlijk wel. Het eerste uur. Hij heeft uh, een naam genoten van me. Dat was Albert Blijn. Die was toen op ouderkerk aanwezig. En die heeft eerste contacten gelegd. Ook met die schepen die buiten gaat slagen. Om te wachten. En uh, omdat dus het college...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 Dat was weer een heel ander figuur. De burgemeester die heeft, ik zal niet zeggen dat hij is verkeerde dingen, maar die was dus meer voor de, ja, om, om hele dure mensen te ontvangen bij wijze van spreking. Maar niet eh, om de leiding te zeggen, nou moet dat gebeuren, nou moet dat gebeuren, dan nou moet dat gebeuren. Degenen die vooraan stonden toen de koningin op bezoek kwam, waren volgens Wim Boein niet degene op wie de bevolking van Ouerk konde rekenen in die eerste periode na de ramp. Marco Romein herinnert zich dat zijn vader als burgemeester... de eerste paar dagen weinig kon doen. Uh, ik weet dat, uh, dat mijn vader nog, uh, nog staande op een telefoontafel... Uh, dobberend in, in de gang van zijn huis nog geprobeerd heeft... contact te krijgen met Sierikzee, met, uh, met Middelburg, dus het provinciehuis... Uh, die ochtend van de ramp. En dat is hem dus natuurlijk ook niet gelukt, want de telefoonverbindingen waren verbroken. Uh, hij werd ingesloten in zijn huis en is dan pas na twee dagen afgehaald en toen op de terp gekomen. Maar dan zijn er op dat moment anderen op de terp... die toch de leiding overnemen en dat is ook zo wonderlijk. Ik heb het zelf ook in de groep meegemaakt... waar ik mee op de Rampertse Dijk zat. Daar zijn dan toch een paar sterken die staan gewoon op uit een groep... en die nemen de leiding. En dat wordt ook door iedereen geaccepteerd. En dat zijn waarschijnlijk ook de echte, ware leiders die dat kunnen... en die ook de overmacht hebben. Die zeggen nou stil. Zo gebeurt het. Nu gaan we dat en dat uh, doen? Stellen we stellen een wacht in of we stellen dit in of we stellen dat in. Voedsel wordt verdeeld, dat gebeurt zus en zo, geen commentaar. En uh, dat wordt dan ook geaccepteerd. Rampendeskundige Uri Roosentaal herkent een patroon in de rol van de autoriteiten... versus de natuurlijke leiders in de rampen die hij onderzocht. En dus ook de watersnood van 1953. Er zijn er vele geweest, burgemeesters, politiemensen, brandweermensen... enzovoort, enzovoort, enzovoort, waterschapsfunctionarissen... Uh, die uh, toen die ramp kwam, eerst eens gingen kijken... hoe het uh, met de eigen situatie en die van vrouwen en kinderen gesteld was. Nou, daar, is veel, daar kun je nog veel verontwaardiging over hebben... maar we weten dat dat bij elke ramp gewoon te verwachten is... en het normale patroon is... Die, uh, ja. En dan de burgemeesters met name. Kijk, daar zijn wel een aantal... Uh, wat ik ook uh, noem... Uh, dan van die opvallende staaltjes van het plichtverzuim geweest. Ja, ja. Inderdaad, burgemeesters en ook autoriteiten in het algemeen... die bij de waarschuwing voorop gingen... in het zoeken van een veilige plaats... Ja. Dat is gewoon gebeurd. He, en dat heeft. Het is, is toch te gek dat dat gebeurt. Ik bedoel, ik kan wel dat zeggen is, dat, is begrijpelijk dat en het begrijpelijk is. Het gebeurt altijd, maar tegelijkertijd zeg ik van. Daar ja, dan moet ze dan ook maar op getraind worden. Uh, daar, daar ben ik het mee eens. Uh, er is ook, na de watersnootramp... is er wat dat betreft... bij de, bij de uh, vervulling van vacatures... voor burgemeesters en dergelijke... in, in Zeeland is daar ook wel... heel, heel duchtig mee uh, gewerkt. hoor om, om ervoor te zorgen dat dat soort lieden... Uh, eruit gingen of... Uh, de zogenaamde of rampbestendige burgemeesters. Precies. Nou ja, dat is toen wel gaan spelen... op een gegeven moment. Kijk, tijdens de ramp zelf... sommige verzaken... In de morele termen gesproken, hun plecht. de uh, vallen gaten, die worden opgevuld door mensen die. dan, dan gewoon naar de situatie toegesneden. Uh, ja. kwaliteiten vertonen die je van autoriteiten zou, zou mogen verwachten. Spontane leiding nemen. Spontane leiding. Na afloop komen de autoriteiten weer uh, in het nette pak uh, hun, hun plaats uh, hernemen. Nou, dat, dat, dat roept spanningen op in de gemeenschap. En uh, uit, ook uit wat we weten van de verkiezingsresultaten... Hè, in, ja. in de periode na die watersnoodramp... blijkt dat er dus ook inderdaad in sommige uh, plaatsen... Dat, dat hele gemeenteraden volledig ververst zijn. Hè. Uh, er is dus ook een soort van, van, van uh, uh, volledige uh, ommekeer gekomen... in de sociale verhoudingen in sommige Plaatsen in Zeeland. Uh, het klinkt heel logisch hè, als je zegt van nou natuurlijk, zo'n burgemeester wilde ook eerst wel naar zijn kinderen en zijn vrouw om ja. te kijken hoe het daarmee ja. stond. Toch merk je in het dorp als je met de mensen praat, daar geen begrip voor. Nee. Alleen maar verwijt. Ja. Van hij was naar zijn huis gegaan en daar heeft hij zich opgesloten. En toen de koning inkwam, toen was hij er weer. Of, of de burgemeester was natuurlijk weer ziek. Ja. Uh, ja. Dat, dat begrijp ik, die reactie. En die roept de overheid vaak over zichzelf af. Um, riep hem zeker in die tijd over zichzelf af. Wij zijn de autoriteiten, wij zijn de elite. Het was een verzuilde samenleving hè, met een grote afstand tussen elite en, en de bevolking. Ook in, in zo'n agrarisch uh, deel van het land als Zeeland. Standenmaatschappij wordt het ook genoemd. Dan roept de overheid zich dat over zichzelf af. Die hebben zich een oriool verschaft van onkwetsbaarheid van wij zullen het wel voor jullie regelen. Dit was deel 2 van De Ramp. Volgende week in deel 3 staan de vissers centraal... die met hun schepen hulp gaan bieden. En wilt u deze vierdelige serie op cd hebben... maak dan 13,50 euro over... naar banknummer 444600 van de VPRO. Een heel verzamonde vermelding van De Ramp. Dus 13,50 naar 444600 van de VPRO. En alle informatie over deze uitzending van OVT... en de vele hiervoor is terug te vinden op onze site... www.geschiedenis24.nl. ovt en om te horen wat er nog meer op die site te beleven is... hebben we nu Marnix Koolhaas aan de lijn. Goedemorgen, Marnix. Ja, dag, Paul. Uh, ja, wat kun je allemaal op die site zien? Je kunt natuurlijk ook die uitzendingen terugluisteren. Uh, die hoef je niet op cd te bestellen als je een goede computer hebt. Uh, maar verder besteden we aandacht aan de vergeten ramp van 53 op de website. Dat was dan de ramp die zich op Texel heeft afgespeeld... waar ook een polder is onder water komen te staan... en waar zes mensen zijn verdronken. Dat was uh, polder De Eendracht... Daar stonden maar twee boerderijen en een paar arbeiderswoningjes En het is eigenlijk net zo'n soort verhaal als je net hoorde in, uh, in Zeeland. Totale gebrek aan coördinatie en aan uh, ingrijpen van, uh, van de autoriteiten om dat te voorkomen. Er is op een gegeven moment, ochtends vroeg, een uh, zogenaamd dijkleger van veertig man vrijwilligers die polder ingestuurd. En net om kwart over acht is de... Noorderdijk van vier kilometer lang de Zeedijk is doorgebroken, waardoor een enorme massa water die polder binnenkwam en die mensen als ratten in de val zaten. Uh, velen hebben nog uh, een boerderij kunnen bereiken die wat hoger lag, maar zes man zijn uh, weggespoeld en uh, verdronken. En, uh, Daarmee had Tesla dus ook zijn eigen watersnoodramp die in uh, eigenlijk alle herdenkingen steeds vergeten wordt. Op de website hebben we een uh, uitgebreide film die door Tesla zelf is gemaakt met uh, getuigenverslagen, uh, vers, met uh, privéopnames. Die is dus uh, op de website te bekijken. Ook het uh, bezoek dat Juliana en Bernard al op uh, 13 februari na afloop van uh, de ramp aan uh, Tesla hebben gebracht. Ook die beelden zijn uh, allemaal te zien op, uh, op de website website geschiedenis24.nl. En natuurlijk hebben wij ook bij een uh, uitgebreid dossier... over uh, 75 jaar uh, Beatrix met onder, onder andere antwoord op de vraag... of Beatrix wel kan schaatsen. Dat is op geschiedenis24.nl. Oké, okay, maar niks. Bedankt. En hiermee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het lange nieuws de perstribune van Max... met als mediagast Alberto Stegenman en als sportgast Arnold van der Leijden.